Levy van Eck met het NOS-journaal. De Franse president Macron spreekt vanavond voor de derde keer... de bevolking toe over de bestrijding van het coronavirus. Volgens Franse media zal hij geen verlichting van maatregelen aankondigen... zoals in sommige andere Europese landen gebeurt... maar komt hij juist met meer maatregelen. Meerdere bronnen melden bijvoorbeeld dat Macron de lockdown verlengt tot medio mei... en dat scholen in Frankrijk pas in september weer open kunnen. In het hele land zijn gisteren tientallen en misschien wel honderden boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Dat zegt burgemeester Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio's. Vooral jongeren vinden het soms lastig om onderling genoeg afstand te houden, zegt hij. Soms gaat dat per ongeluk, maar sommige jongeren doen het er ook om. Bruls hoopt dat mensen vandaag zoveel mogelijk thuis blijven en niet massaal naar de woonboulevard of het tuincentrum gaan. Afrikaanse landen hebben bij China geklaagd over discriminatie vanwege de coronacrisis. In de Zuid-Chinese stad Guangzhou zouden Afrikanen onterecht uit hun appartement zijn gezet... en vaak op het coronavirus worden getest zonder dat ze de uitslag horen. Volgens Afrikaanse diplomaten ontstaat zo onterecht het beeld dat corona door Afrikanen wordt verspreid. In Guangzhou wonen duizenden Afrikanen, vooral handelaren... China spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat Afrikanen eerlijk en vriendelijk worden behandeld. In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 126 coronadoden geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut, Duitse RIVM. Er zijn in totaal zeker 2800 mensen aan het virus overleden. Het aantal nieuwe besmettingsgevallen in Duitsland daalde voor de derde dag op rij. Het waren er vandaag bijna 300 minder dan gisteren. In totaal zijn nu 123.000 mensen positief getest. Het weer, wolkenvelden, in het zuiden een bui en een frisse noordenwind. Vanmiddag meer zon, het wordt 8 tot 11 graden. Ook morgen nog keel, vanaf woensdag warmer en met meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Away. And as their life became A lie, what love remained Began to die I used to hide Beneath the sheets I prayed that time Would find a way But with the passing Of the years, I watched as grow while others die ...van de mindere bekende songs van Elton John. Hij heeft hem uitgebracht in 1981. Welkom bij deze tweede paasdag. Dank voor Thomas de Jong... ...voor de afgelopen vier dagen. En ik ben weer terug. Dat voor de hele week. Dus je zult het weer met mij moeten doen... ...de komende vijf dagen. Dat is misschien voor mensen een zegen. En voor anderen is het misschien iets van... ...nou, dan moeten we het weer met die gober doen. Goed, acht over 10. zei het al, Elton John met Nobody Wins... En als je dan ook kijkt naar de inhoud van de song... dan schieten we er eigenlijk al niet zo gek veel mee op. Tenminste, of je moet een visie hebben... van hoe het er straks uit gaat zien... na de maatregelen die genomen zijn... En we hebben net al in het nieuws kunnen horen dat in Frankrijk de boel nog wel even langer op slot zal blijven. Dus dat uh, is dan het actuele nieuws uit de wereld. Maar zijn er dan ook nog allerlei andere zaken te melden? Jazeker wel, want uh, er is natuurlijk ook een Formule 1-legende overleden. Nou, was ik op zoek naar iets, iets met, een, met een een of ander ondertoontje van het uh, Pit Report-villetje. Uh, maar dat kan ik even nou ne net niet ergens vinden. Dus moet ik het even uh, zo doen. Um, de legendarische Formule 1-coureur Sterling Moss die is uh, overleden. 90 jaar is uh, de goede man uh, geworden. Maar uh, hij is uh, ja, eigenlijk bekend als de man die ooit heel veel grote prijzen heeft weten te winnen. Tenminste, uh, hij heeft er 16 weten te winnen. Maar is nooit Formule 1-kampioen uh, geworden. Uh, Moss was al een lange tijd ziek. Uh, vanwege zijn broze gezondheid uh, vertoonde hij zich sinds 2018 niet meer echt in het openbaar... En Mos reed uh, eigenlijk uh, tussen 1951 en 1961 in de Formule 1. Hij werd viermaal op rij tweede in het uh, wereldkampioenschap. Uh, en wordt al veelal beschouwd als de beste coureur die nooit wereldkampioen werd. Dat uh, zei ik dus eigenlijk al. Naast de Formule 1 reed Moss ook in talloze andere raceklassen. Eh, de Engelsman won 212 van de 529 races waarin hij deelnam. En hij moest zijn carrière beëindigen in 1962 toen hij een zware crash meemaakte op het eh, Britse circuit Goodwood. En daarbij ook een maand lang in coma lag. <coughs> Als gevolg van het ongeluk waar hij eh, voor een half jaar was hij dus, voor een, eh, was hij dus eh, verlamd. Um, ja, dat is uh, allemaal uh, de trieste, uh, mm, het trieste nieuws. Is min of meer ook op een misschien wel ook gelukkige wijze. Want hij is uh, in bijzijn van zijn vrouw overleden. Uh, ooit kan ik me nog ergens herinneren uh, uh, in een bericht. Uh, dat, uh, Of ergens gelezen in een bericht dat hij één uh, uh, keer... Ja, een uh, disqualificatie ongedaan uh, wist te maken... waardoor hij niet de wereldtitel uh, behaalde. Ik weet even niet welk jaar dat is uh, geweest. Ik heb het ergens gelezen. Uh, en zo'n gentleman was hij dus ook. Uh, hij vond het uh, wat betreft de disqualificatie van zijn tegenstander... ik dacht dat het Mike Hawthorne was, maar ik weet het niet zeker... Uh, die uh, kon toen uiteindelijk nog de wereldtitel pakken. Dus dat uh, was het uh, verhaal van Sterling Moss in de notendop. Meer positief nieuws... ...uit uh, Amsterdam, want uh, dat, is, uh, dan, dat heeft niks met uh, corona te maken... ...maar wel met uh, een dame die uh, een tijdje terug in uh, Carré... Uh, ...als circusartieste uit de Trapeze is uh, gevallen. Uh, op NH-nieuws staat het volgende... Uh, die Dame, Christi, Christina Vorobeva, ik moet het goed zeggen... de Russische circusartiesten die in januari uit de nok van Karina naar beneden viel... die kan weer loven. Uh, haar fysiotherapeut zegt tegen hart van Nederland... dat ze eind van de maand het revalidatiecentrum kan verlaten. Uh, wel zal Vorobeva nog op uh, krukken lopen, zegt uh, de fysiotherapeut Mireille Pont. En haar re revalidatie is heel intensief geweest. Ze kon niks toen ze binnenkwam en ze kon alleen maar haar voeten bewegen... Het ongeluk gebeurde begin januari toen haar echtgenote Rustem Osmanov met een bit in zijn mond aan de touw hing. En daarbij brak zijn tand af en hij greep nog naar het koord boven hem, maar was te laat. Christina hing aan haar mand vast, eh, waardoor ze allebei 10 meter naar beneden vielen en Rustem belandde bovenop zijn vrouw. Het eh, was een lange tijd dat, eh, dat ze dus in het ziekenhuis verbleef. Tijdelijk had ze ook geen gevoel meer in haar benen. En in februari verhuisde ze naar een revalidatiecentrum in Amsterdam. Toen al had ze een kort stuk kunnen lopen. En volgens de fysiotherapeut zal vooral beva zonder krukken kunnen lopen. Maar of ze ooit weer op kan treden, dat durft de fysiotherapeut dan weer niet te zeggen. En dat is koffie, koffiedik kijken. Ze was Trapeze op wereldniveau. Het lijkt mij onmogelijk om weer op datzelfde niveau te komen. Maar wie weet verbaasde ons. Dus dat is dan ook weer een stukje positief nieuws in deze tijden. Die kunnen we dan ook prima gebruiken, lijkt mij, in dat opzicht. Weer terug naar de muziek. Ook in deze aflevering staan er veel dingen op stapel... wat betreft de muziek. Nederlands, ja, Nederlandse makelij. Want dat is toch wel een beetje waar we van deze komende week weer patent op hebben. Maar we hebben natuurlijk ook nog grote hits uit het verleden... Zoals deze. En die is van een tweetal Sonny Cher met Little Man. En er zat er nog een hele mooie knipoog in uh, van uh, dit nummer Band on the Run van uh, Paul McCartney in the Wings. Want dat was uh, de opvolger van de uh, Beatles toen begon hij met die band over Paul McCartney gesproken. Want uh, MTV gaat uh, zondag, komende zondag, uh, One World Together at Home uitzenden. Uh, en dat uh, allemaal om stil te staan bij de gevolgen van de coronavirus en de crisis. Naast de aandacht voor de, ervaren, eh, de ervaringen van artsen, verpleegkundigen en gezinnen over de hele wereld... zullen ook internationale artiesten optreden onder wie Billy Iles, Paul McCartney zelf natuurlijk... Elton John, die hebben we net al kunnen horen, en Lizzo. De special is een initiatief in samenwerking met Lady Gaga... en wordt gepresenteerd door onder meer Amerikaanse talkshow-hosts... Jimmy Vellen, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert. Eh, tijdens de twee uur durende show zal door middel van persoonlijke verhalen van onder meer het medisch personeel wordt stilgestaan bij de impact van het uh, coronavirus en daarbij zullen karakters uit Seasonstraat proberen mensen wereldwijd te inspireren om actie te ondernemen, uh, ondernemen ter ondersteuning van de strijd tegen het uh, coronavirus. Ook vinden er tijdens One World Together at Home meerdere optredens plaats van uh, internationale muzikanten, onder andere van LNS Morzet en Andrea. Billy Eilish, dus. Billy Joe Armstrong van Green Day. Gris, Chris Martin van Coldplay. Eddie Vedder van Pearl Jam. Elton John, John Legend. Uh, Lidzo, uh, Paul McCartney en Stevie Wonder. Uh, die nacht zal de uitzending op MTV zijn uh, vanaf twee uur. Live, s'nachts dus. En special wordt diezelfde zondag om kwart over zeven nog een keer herhaald. Dus dan kun je daar uh, naar kijken als je dat zou willen. Um, straks gaan we met uh, Leon van Es uh, praten. Want uh, als het goed is zal hij uh, weer een beetje de, de muziek... of wat zeg ik, de nieuwsfeiten uh, bijhouden. Nu, uh, weer ter ondersteuning van uh, de Nederlandse muziekindustrie. Een uh, band uh, van alleen maar louter bestaande uit Dames. Ze komen uit uh, Rotterdam en uh, uh, dit is The One. En ze heten KV Inu. You know I asked a marriage, and you were on it. If I want to keep you by my side, I should do it all. But you won't get tired if I don't change. Cause don't you know, don't you know, baby, it's too late.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 Condole. Someday I will lose control And these bricks of pride will fall Zo'n beetje de zwaardeslangs van Wham in de jaren 80. Uiteindelijk is dit een beetje de laatste single geweest van uh, Wham. Met George Michael en Andrew Ridley. En die George Michael die dook natuurlijk nog later een keer op. Uh, Zij het in ja, vormen met uh, onder andere Elton John. Uh, die we dit ook al uh, hebben gedraaid. En uh, natuurlijk ook uh, met uh, leden van Queen, want uh, dat heeft hij ook allemaal gedaan. Welkom, uh, Leon van Es, op deze tweede ja. paasdag. Het is, uh, het is een beetje frisjes. Uh, ja. ja, het is een beetje frisjes. Ja, het is koud, om het zo maar te zeggen. Vergeleken ja. met de afgelopen dagen. Maar goed, tot op heden hebben we heerlijk weer gehad. Dus het uh, zal vandaag ook al weer lukken. Is het uh, gezellig op uh, Balkonia of niet? Ja, heerlijk. Ja. Nou ja, en jij kan natuurlijk best nog wel even een klein uitje maken. Mm -hmm. uh, Ommertje in de buurt, uh, een beetje hardlopen, even langs de boulevard wandelen. En daar blijft het dan ook bij, hè? Ja, ja, ja de bewegingsvrijheid, daar mogen we van genieten. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling zoals... Uh, nou ja, ik denk dat je dit misschien wel meeneemt. Uh, wat we in Hillegom weer uh, het afgelopen weekend ja. hebben meegemaakt. Het is zo'n contrast als je dat ziet ten opzichte van de manier waarop... Uh, uh, ...mensen uh, niet naar het strand komen... ...wegblijven uit de duinen... ...dat het is heerlijk rustig... ...en het is precies zoals het wezen moet... Hmm. ...maar wat er in Hillegom gebeurt... ...ja, ik kan me voorstellen dat uh, de burgemeester roept... ...dat hij een spuugzat is... Ja. ...het is toch echt te gek voor woorden dat dat gebeurt... Ja. ...en, en uh, wat je nu ziet is dat... Uh, ...andere burgemeesters die uh, grote woonboulevards ...in hun omgeving hebben... Die, uh, ...die staan doodhangst uit... ...die hebben ook al zoiets van... ...blijf in godsnaam weg... Je hebt 350 dagen per jaar om naar een woonboulevard te gaan. Waarom op tweede Paasdag En zeker waarom vandaag doe het niet. Uh, uh, dat is eigenlijk gewoon de grote essentie van het corona-nieuws om het zo maar even te noemen. Van, ja. uh, van vandaag. Ja. Uh, je ziet dat uh, als je naar de cijfers kijkt dat de boel uh, stabiel blijft. Maar dat betekent nog lang niet dat we er zijn. Dus uh, zoals ze geroepen wordt iedere keer... een ondertje in de buurt is prima... maar blijf weg van strand, woonboulevard... de bolden, bloembollen... doe het niet, blijf lekker thuis. Ja, dat is eigenlijk... Uh, in het kort uh, de op oproep... Uh, van elke burgemeester, denk ik, hier in de buurt. Uh, je haalde de Meubelboulevard aan. De, ik weet dat er toevallig een... Uh, is in Bier, uh, Maar daar zit ook een. Uh, toch wel een uh, stevige burgemeester daar aan het roer. Mevrouw Schuurmans. Maar die laat zich, denk ik, niet over zich heen lopen in dat opzicht. Ik uh, denk het niet. En ik, ik weet, ik weet het eigenlijk wel zeker. Maar als ik zie dat er geen mensen aan het strand komen. dat er geen mensen de met amas in de duinen lopen. ja, dan moet dit toch ook lukken. Dan kan je toch ook hiervoor thuis blijven. Ja, uh, bovendien, uh, ik zei het al. Uh, die burgemeester die had ook uh, namens de veiligheidsregio Kennemerland, want daar is ze voorzitter van al gewaarschuwd van de tijd van waarschuwings... waarbij er gewoon vette boetes uitgedeeld... als je die er iets niet aanhoudt. En, uh, uh, nog meer, uh, Leon, of niet? Ja, nou, kijk, wat je ziet is dat uh, naast corona... op dit moment toch ook wel steeds meer her aandacht besteed wordt... aan de herdenkingen van de komende tijd. Normaal beginnen de herdenkingen op 10 april met de herdenking in Westerborg, wat helaas niet door kon gaan. Uh -huh. uh, dat was verzet naar uh, september, uh -huh. uh, maar er was gisteravond uh, zat uh, de voorzitter uh, Gerrie Verbeek uh, in op 1... en die deed wel een hele leuke oproep. Thuis, tap toe blazen. Uh, dat betekent uh, dat uh, elk jaar wordt er om twee minuten voor acht wordt op de Dam de tap toe geblazen. Uh -huh. En het is het idee van het comité, dat uh, roept mensen op om thuis even te volgen via televisie of internet, niet naar de Dam te komen, dat, dat is terecht, ja. en dan uh, voordat uh, om, om 19:58, uur met z'n allen, iedereen die kan blazen, iedereen die een blaasinstrument heeft, op balkon, in de tuin, in de straat, maakt niet uit, hou afstand, ga meespelen. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk idee. Ja. Uh, zo uh, ge geven we dus toch iets aan uh, dit, uh, dit jaar, want het is uh, precies 75 jaar geleden dat uh, de Tweede Wereldoorlog is uh, geëindigd. Dus ja, er uh, moet toch ook uh, iets speciaals zijn. En zeker in deze tijden. Ik uh, had begrepen dat de koning uh, wel alleen een toespraak uh, gaat houden op een ja. hele lege dam, denk ik. Ja, ja, het is verder een hele lege uh, dam, inderdaad. Het is alleen maar de burgemeester, Gerry en de koning en de koningin. Ja. En uiteraard hier en daar nog wat bewaking, maar verder is er helemaal niemand. Mm -hmm. En vandaar dat het, vind ik, wel een leuk initiatief is om uh, hieraan mee te doen. Ik weet zeker dat er voldoende mensen in Zandvoort en in Zandvoort-omgeving... Mm -hmm. Uh, dit kunnen... Je hebt nu nog de tijd om even flink te oefenen. Het is de tattoo, dus het moet lukken. Ja, um, dan ga ik nog even verder vragen. Is er nog iets wat, uh, wat je is opgevallen in de afgelopen 24 uur? Nou, dat was ietsje eerder. Maar, uh, wellicht heb jij het ook al een keer genoemd. Huh? Maar wat langskwam is dat... Uh, uh, een van de bekendste pianisten van Nederland, Louis van Dijk, afgelopen week is overleden. Heb ik nog niet genoemd, maar mag jij je wel even noemen? En ik vind dat toch iets, daar moeten we even bij stilstaan. Uh, niet, het, niet iedereen was een grote liefhebber van hem, maar hij is zo breed. Uh, hij is zo geweldig begonnen met Ramsus en met Lisbeth in Chaffee Chantan. Daarna heeft hij met Tim Jacobs, Pieter van ook nog gespeeld uh, onder de gevleugelde vrienden. Nou, laten we eerlijk zijn. Het was een, een grote man op de piano, zowel jazz als klassiek als cabaretachtige dingen. Ik denk dat uh, een heleboel mensen heel veel plezier van uh, Louis van Dijk gehaald hebben door de jaren heen. Ja. Nou, uh, ik denk dat we er wel een beetje zijn, denk ik uh, zo, hè? Ja, dit is het wel zo'n beetje, hè? Het is verder uh, rustig. Mocht er nog wat komen, dan wil ik nog even. Dat is goed, dat is goed. Oh, okay. uh, hartelijk dank. Uh, wij gaan weer even verder met uh, de muziek. Nederlandstalig uh, werk. Uh, dat is uh, van uh, Mirko Haarmans en zijn wijze mannen en de blues van MUZIEK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 Jou ben ik op zoek, over jou genal die liedjes in mijn liedjesboek. Ze zei: geloof je, geloof je? Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat ik me hier de plek bekeer. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat ik me hier de plek bekeer.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 van de Heer, en denk ik, dat me hier de plek bekeer, oh ja. Zij geeft me lis, jij bent mijn lot, en jij bent mijn toekomst, jij bent mijn god. Ze keek me lang aan, ze schurde haar hoofd, en nog eens al je praat. Ik denk dat me hier te plekke bekeert. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier te plekke bekeer, Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier te plekke bekeer.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 had het over de, de blues van Lieselotte. Dat doet hij uh, samen met een begeleidingsband uh, De Wijze Mannen. Uh, dit was een... Uh, een ja, min of meer een versie die hij voor heeft gedaan. Er is daarna nog een versie gekomen, maar ik vind deze versie toch het, het, het leukst. En over Lieselotte gesproken, die zat ook verstopt in deze uh, nummer... wat je net hebt kunnen horen, Prepping Man. Uh, want achter Lilith Merlo schuilt Lieserlotte van Oostrom. Uh, ja, zo wordt het uh, zo een leuk bruggetje tussen twee uh, nummers... Uh, wat de tijd op kwart voor elf heeft uh, gebracht... Laten we weer eens dus even een, een, een lekkere ouderwetse klassiekers draaien, mensen. Want uh, daar zijn we wel een beetje aan toe. Barry Ryan. night, the sun that makes the day, that lights the way, But when that star goes by. You'd want to stay. I know you stay. Een beetje, een beetje te stevig. Dus uh, ik denk, nou, uh, dat, dat valt wel mee. Maar ik ga hem toch echt uh, er even uh, een beetje weghalen. want ik, uh, Mijn muzikale kennis is uh, toch niet helemaal zoals het ding. Ik denk, nou, dat is wel een beetje middle of the road. Maar uh, dat, uh, dat valt dus even tegen. Blondie met One Way or Another. En uh, daarvoor hoorden we... Um, Barry, Ryan en Eloise, want anders dan haal ik straks allemaal niks meer over aan de andere kant van de radio. Dus dat gaan we eventjes, uh, voorkundig even de, de kop indrukken. Uh, heb ik dan nog wat, uh, wat klaarstaan? Heb ik dan nog wat klaarstaan? Uh, nou ja, uh, eigenlijk nog niet 1, 2, 3 wat. Dus, uh, dus ik ga het even een beetje volkletsen tot aan het moment dat ik het, uh, het laatste nummer tot, uh, van dit uur ga uh, laten horen. Dat kan ik doen, want uh, we hebben toch uh, nog even wat uh, nieuws uh, hier links en rechts uh, zitten. Uh, de narraties voor zorgpersoneel van de Stichting Hartekind is uh, namelijk gedaan. Want ondanks de crisis rondom dat virus en uh, de geannuleerde Zandvoortse Quirin... hebben deelnemers zo'n 35.000 euro opgehaald voor de Stichting Hartekind. Het officiële goede doel van die 13e editie die dan had moeten plaatsvinden... dat zou dan moeten zijn geweest op 29 maart, maar dat is vanwege uh, alles uh, en nog wat uh, natuurlijk uh, gecanceld. De Hartenkinderen danken de deelnemers voor deze prachtige bijdrage. En uh, in samenwerking met de Rotary Zandvoort... wordt speciale aandacht gegeven voor de, de financiële bijdrage... voor de Goede Doelen. Stichting Harttekind is het officiële Goede Doel van de Zandvoortse Segwierun... en is opgericht om aangeboren hartafwijkingen te kunnen onderzoeken... en te financieren. En naast deze donatie zijn er ook afgelopen donderdag... Uh, synthetische Otlo running shirts bezorgd bij het uh, Spanig Gasthuis. Dat uh, gebeurde denk ik uh, in Hofdorp. En uh, op ook de afdelingen waar nu mensen liggen die uh, met coronaklachten uh, uh, liggen... Uh, is daar uh, ja, aandacht aan besteed. Het witte uniform dat het uh, zorgpersoneel daar normaal uh, draagt... is te warm om in te werken. En omdat er extra uh, persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden... zijn die shirts natuurlijk ook daar welkom. Uh, Le Champion heeft speciaal voor deze zo zorghelden uh, die dat ademde uh, synthetische uh, running shirts dus gegeven. En uh, die kan men dus uh, uh, dragen onder die beschermende kleding. Uh, de medewerkers van de Spaarne ziekenhuizen in Halen en Hoofddorp doen al jaren mee aan dat hardloop evenement in Zandvoort. En kunnen die op die manier toch een heldendaad verrichten in deze shirts... Uh, dat uh, zegt men uh, over de uitreiking van dat goede doel. Nou, we hebben er nog uh, eentje die we nog kunnen draaien. Die valt wel mee. Dat is ook weer van Nederlandse Bodem. En sterker nog, uh, een van de frontvrouwen van deze band, band bestaat. Inmiddels niet meer. Uh, ze hebben toch maar kort uh, bestaan. Dat vind ik wel jammer. Uh, is Lisa Brammer, die komt uit het Naburige Velsen. Uh, zij is uh, de frontvrouw van de, deze band. En uh, de band heet Dakota. Vier dames. Uh, is uh, ook wel uh, even interessant om uh, te zeggen. En één van die dames die lid is van deze band, heeft ook nog een, een muzikale uh, man of een muzikale vader. En die vader. Ja, ja, ja, ja, die muzikale vader die heeft ook nog deel uitgemaakt van Doe maar. Namelijk Janne Koper. De dame in kwestie heet dus Lana Koper. Die maakt dus deel uit van deze band. Tot aan het dinsdag van 11 uur.